De tekst voor de preek kunt u vinden in Genesis 18, het tweede gedeelte van vers 25, waar we lezen dat de rechtvaardige zei, gelijk zij aan de goddeloze, verre zij het van u, zou de rechter van de hele aarde geen recht doen. ik heb daarom boven de preek gezet... de woorden de laatste van de rechtvaardigen. De laatste van de rechtvaardigen. Wie van u wel eens in Oost-Europa is geweest... die heeft daar ongetwijfeld verbaasd gestaan... over de gastvrijheid die daar heerst. Hoe arm de situatie ter plaatse ook is... De mensen zullen niet nalaten om je gastvrij te onthalen. Direct al als je binnenkomt kun je een klein glaasje krijgen wat nogal een inhoud heeft die behoorlijk sterk smaakt. Dat kun je beter maar niet nemen. Maar voor je het weet heb je daarna een maaltijd voor je staan. Het is een bijbels gebeuren, want de schrift zegt, vergeet de gastvrijheid niet. Daardoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Misschien is dat goed om te bedenken als er vakantiegasten in uw midden zijn... om ze te laten weten dat ze welkom zijn. Goed om te weten dat u welkom bent in het midden van de gemeente. In elk geval in dit gedeelte, de drie mannen die aan het begin van hoofdstuk 18 bij Abraham langskwamen... Die hebben daar gastvrijheid genoten. En hoe? De maaltijd die Abraham hen serveerde, die loog er niet om. Drie maten meelbloem. En een mals kalf uit de kudde, daar kun je een flinke maaltijd voor van gereed maken. En in het gesprek dat daarna volgde, is Abraham erachter gekomen dat hij engelen gastvrijheid heeft geboden. Engelen. Maar we weten ook dat een van die engelen de Heere God vertegenwoordigde. Dat God bij Abraham kwam in de persoon van deze man. En nu is de maaltijd voorbij. De gasten vervolgen hun weg en zoals dat hoort doet Abraham zijn gasten uitgeleiden. De Heere God is aan Abraham verschenen. Dat is nogal wat. En waarom is hij daar gekomen? Nou, om zijn belofte te, te herhalen die hij al meerdere keren gegeven heeft. Maar nu heel concreet. Abraham, over een jaar zullen jij en Sarah een zoon hebben. En het was nodig om die belofte te herhalen, want Abraham had er zo zijn twijfels over en Sarah niet minder. Hij had al de nodige maatregelen genomen. Elie dat kon zijn opvolger wel worden. Als hij niet een eigen zoon zou krijgen. En Sarah had ook een duit in het zakje gedaan. Ze had Hagar naar voren geschoven als een soort draagmoeder. En Ismaël zou de opvolger van Abraham wel moeten zijn. En nu, nu de Heer zijn belofte herhaalt, nu lacht Sarah... En Abraham heeft er ook om gelachen. Dus het is nodig, zelfs bij Abraham, de vader van alle gelovigen... om het woord van God, om de belofte van God van tijd tot tijd te herhalen. Dat is ook nodig voor ons, gemeente. Om het woord van God iedere zondag opnieuw te horen. Om het dagelijks uit te lezen. Om zo de beloften van God en het woord van God opnieuw in ons hoofd... maar bovenal in ons hart te krijgen... De beide engelen die de Heere God begeleid hebben, die staan op het punt om verder te gaan naar Sodom en Gomorra. Daar moeten zij hun opdracht vervullen. Maar de Heere God blijft nog even achter. Hij aarzelt wat, dat merk je in dit schriftgedeelte. En als je dat gedeelte goed bekijkt, dan merk je dat de Heere God als het ware in zichzelf spreekt. Dat merk je wel vaker in de Bijbel. In Genesis 1 bijvoorbeeld, dan zegt de Heere God, laat ons mensen maken. In Genesis 3, twee hoofdstukken verder, dan merk je het opnieuw. Nu is de mens geworden als één van ons. God spreekt over mensen, God denkt na over ons mensen, omdat de Heere God bewogen is met u, met jou en met mij. Hij leeft met ons mee en hij laat dat ook merken. God laat merken aan Abraham wat hij van plan is. God is een God die zich openbaart. Hij blijft niet in zichzelf spreken tegen zijn zoon, tegen de Heilige Geest, een, een heerlijk onder onsje. Nee, de Heere God openbaart wat hij gaat doen. En dan staat erbij dat, dat God Abraham gekend heeft. Hij laat zich kennen, maar hij kent ook Abraham. Wat is dat belangrijk? Kennen. Dat is een prachtig woord in de Bijbel. Een woord dat slaat op de vertrouwelijke omgang tussen God en Abraham. Kennen. Bekennen. Dat heeft ook te maken met gemeenschap hebben met. Denkt u maar aan het begin van Genesis. Als Adam zijn huisvrouw Eva bekende... Dan betekent dat dat zij gemeenschap met elkaar hebben, lichamelijke gemeenschap. Maar het, sluit, het, het slaat ook op de gemeenschap, de, de nauwe omgang tussen God en mensen, de nauwe omgang tussen God en Abraham. En dan merken we dat, dat Abraham dicht bij de Heer leeft. In de zin zoals de psalm dat zegt, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Gemeente, dat is ook vandaag de dag voor ons nodig. Om de verborgen omgang met de Heer te zoeken. En het is ook mogelijk. Veel mensen denken dat kan niet, dat is voor mij niet weggelegd. Hier in de Schrift lezen we dat Abraham door de Heeren gekend wordt, dat hij vertrouwelijk met hem omgaat. Dat is ook voor ons mogelijk. Maar hebben we er wel tijd voor? Wordt het niet vaak gemist? En ik zeg dat niet alleen tegen u, ik zeg het ook tegen mij. Hebben we daar nog wel tijd voor? Leven wij niet gejaagd? Worden we niet voortdurend opgejut om dit te doen en dat te doen? De reclame doet een ernstig appel op ons. En zelfs in de vakantie hebben we dingen die moeten. We moeten dit doen en we moeten dat doen. Tijd maken voor de Heere God voor die verborgen omgang. Wat is dat nodig? In dit gedeelte merken we... dat juist door die verborgen omgang... de Heer aan Abraham gaat vertellen wat er gaat gebeuren. God gaat zich openbaren. Maar er is een nauw verband tussen openbaren... tussen je, leer je laten kennen en tussen wat je doet... God openbaart wie hij is, doordat hij openbaart, doordat hij duidelijk maakt wat hij gaat doen. God verbindt zich met Abraham door hem te laten delen in de geschiedenis. God en Abraham zijn met elkaar verbonden in deze geschiedenis. Wat is dat belangrijk? En dan onderstreep ik nogmaals de tekst. Uit de Bijbel die zegt, de verborgenheid van de Heer is immers voor degenen die hem vrezen. En dan merken we dat, dat God zijn kinderen op de hoogte houdt van zijn geheimen. Hij openbaart soms aan zijn kinderen wat er gebeuren gaat. Soms merk je dat ook in onze tijd. En aan die omgang met de Here kunnen we zien dat Abraham het kind van de Heer is, Gods kind. En omdat je zo met elkaar omgaat, heeft, heeft de Heere God geen geheimen voor hem. Elkaar leren kennen. Ik denk dat een jongen of een meisje dat een ander leuk vindt, dat hij het liefst hem of haar wil leren kennen. Hoe doe je dat? Nou, door met elkaar om te gaan. Dan ontdek je waarom die zo leuk is of juist niet leuk is. Dan ontdek je hoe dat aardige meisje in werkelijkheid is of die leuke jongen. Die zal aardige dingen hebben, maar ook onaardige dingen. Elkaar leren kennen. Zo leert Abraham de Heer kennen, doordat de Heer hem laat weten wat hij gaat doen. Abraham zal weten wat de Here gaat doen. De Heer heeft hem eens beloofd dat hij tot een groot volk zal worden. En Abraham moet die grote daden van de Here ook doorvertellen aan zijn kinderen na hem. Wat zijn dan die daden? Welke daden moet Abraham doorvertellen? Nou, dat merken we in het gedeelte dat volgt. Dat de Heere God niet met zich laat spotten. Er kan ook straf komen van de kant van de Heer. En daar moet Abraham zijn nageslacht voor waarschuwen. We zien dat ook in onze gemeenten zo vaak. Wat ouders nog wel weten, dat vergeten de kinderen zo gemakkelijk. Ja hoor pa en ma, dat is iets van vroeger. Wij leven nu. Je moet met je tijd meegaan. En dan kan er gemakzucht in ons leven om de hoek komen kijken. Dan sloft het zomaar voort. Voor we het weten zijn we God vergeten. Dat is best belangrijk om dat eens te onderstrepen. Voor we het weten zijn we God vergeten door, het, door de gewoonte, door dat dingen erin slapen. God laat Abraham delen in zijn plannen met Sodom. God wil dat Abraham die vreselijke gebeurtenissen in Sodom niet van buitenstaanders verneemt. Doordat hij bijvoorbeeld op een morgen zomaar onverwacht in de richting van Sodom kijkt en ziet wat daar gebeurd is. Abraham moet ook begrijpen wat er zich daar in Sodom gaat afspelen. Want Abrahams geschiedenis is immers zo nauw verbonden met Sodom en Gomorra. Dat hebben we de vorige keer gehoord. Toen is Abraham erop uitgetrokken. Toen heeft hij Sodom en Gomorra, de inwoners van Sodom en Gomorra, gered uit de handen van Kedorlaomer. Ook al omdat zijn neef Lot daarbij was. God maakt Abraham bekend met zijn plannen. En dat doet hij om verschillende redenen. Dat staat in de versen 18 en 19. Want Abraham is immers de drager van de belofte. De Heere zegt het, ik zal hem tot een groot volk maken. En dan moet hij dit weten. Hij moet mijn grote daden verder vertellen. En de tweede reden is dat Abraham de bron is waaruit de zegen die in hem zit verder stroomt. Het begint bij Abraham. De persoonlijke zegen van Abraham die hij ontvangt. Die is er inderdaad. Je ziet er nog niks van. Hij krijgt, hij krijgt een land. En hij krijgt een nageslacht. Maar de Heer zegt nu al op voorhand. Dat is ook een zegen voor anderen. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En dan denken we... Als vanzelf aan de Heer Jezus Christus die komen zal in u, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Sodom en Gomorra hebben het al een keer ervaren dat Abraham hen gered heeft. Dat Abraham bewogen is over Sodom en Gomorra. Maar die belofte die strekt nog veel verder. En dat alles omdat Abraham een vertrouweling is van God. Ik heb me met hem vertrouwd gemaakt. Dat is de derde reden. Er is een relatie van vertrouwen met Abraham ontstaan. Dat woordje kennen. En Dat woordje kennen, dat komt alleen hier in deze zin in de Bijbel voor. God heeft met Abraham een relatie die gebaseerd is op liefde. Die gebaseerd is op respect. En dan komt er nog de vierde reden bij. God heeft een opdracht aan Abraham gegeven om zijn nageslacht te onderwijzen. Hij zal zijn zonen en zijn nakomelingen verplichten... de weg van de Heere God in acht te nemen... om, zoals het hier staat, heel concreet... en daar heb je die woorden, recht en gerechtigheid te beoefenen. Gerechtigheid en recht. Gemeente, wat betekent dat voor ons vandaag? Dat, dat de Heere aan Abraham die opdracht geeft... Nou, dat we elkaar voortdurend moeten en mogen wijzen op de taak die we hebben als ouders. De taak ten aanzien van de opvoeding van onze kinderen. De taak dat we priester zijn in het midden van onze gezinnen. De vaders zowel als de moeders. Dat u uw kinderen voorgaat in het Bijbel lezen en in het bidden. De grote daden van God vertellen. Abraham moest het doen... En wij moeten het doen. Job deed het. Hij bad voor zijn kinderen. Als ze aan het feest vieren waren. Waarom? Omdat hij bang was dat ze zouden zondigen. Misschien hebt u zorgen over het feit dat uw kinderen tot diep in de nacht uitgaan. Dat ze gaan stappen. Misschien zijn jullie wezen stappen. Gisteravond, de afgelopen nacht... Weet dan dat je ouders hebt die voor jullie bidden. Weet dan dat u de opdracht hebt om voor uw kinderen te bidden. Job deed het. Maar ook Jozua. Jozua, de opvolger van Mozes, die maakt zijn positie duidelijk ten aanzien van zijn eigen gezin. Maar ook ten aanzien van het hele volk. Hij zegt het. Hij maakt een keuze. Net zoals Abraham een keuze maakte. Maar dan gaande mij en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Bent u zo duidelijk? Tegen uw kinderen? Of moeten jullie er naar gissen? Jongelui, wat je ouders voorstaan, wat ze geloven. Ik hoop dat, u, dat jullie er samen over praten. En denk dan eens aan de lessen die, die Timotheus heeft meegekregen van zijn oma en van zijn moeder. Kennelijk stond zijn vader maar op een afstand. Wat een zegen is dat voor deze jongen geweest. Daar kon hij het leven mee in. Daar kon hij zendeling mee worden. Wat een opdracht krijgt Abraham. Wat een opdracht krijgen wij. En wat hebben de, de mensen die we in de Bijbel tegenkomen daar vorm aan gegeven. Dat heel concreet gemaakt. Psalm 78 zegt het. In het algemeen wat het doel is van het bijbels onderwijs voor onze jongens en meisjes, voor onze jongens, voor onze jongelaar. Op dat zij hun hoop op God leren stellen. Dat is één. Je hoop op God stellen als je misschien alle hoop in het leven verloren bent. Maar ook om zijn daden niet te vergeten. Je hoop op God stellen en zijn daden niet vergeten. Ouders... Grote ouders, de Heere God heeft zo graag dat u daar actief in bent. En God heeft niks liever, jongelui, jongens en meisjes, dat jullie hem zullen liefhebben en dienen. Dat is zijn opdracht. Daar is hij al bij Abraham mee begonnen. En dan maakt hij het heel concreet. De weg van de Heere houden door gerechtigheid en recht te doen. Gerechtigheid en recht. Dat is de opdracht van Abraham. Dat is de opdracht waarmee hij in het leven staat. Je zou kunnen zeggen, nog voordat Mozes de wet van de Here God krijgt bij Sinaï op die beide stenen tafelen, klinkt de inhoud daarvan hier al door. Gerechtigheid en recht. De eerste tafel van de wet en de tweede tafel van de wet. God liefhebben boven alles. En ook je naaste als jezelf. In je eigen leven, privé. Maar ook in het openbare leven ten opzichte van anderen. Gemeente, in die situatie staat Abraham, in die situatie leeft Abraham. Wat is dat belangrijk. En dan schaamt hij zich niet voor om God te dienen. Nou, kom daar eens om. Kom daar eens om vandaag de dag. Het is heel wat te midden van die heidense volkeren de weg van de Heere God te houden. En te zeggen, zo wil ik in het leven staan en niet anders. Als je er op catechisatie over praat, dan zeggen jonge lui nog alles. Ja, toen in de tijd van de Bijbel, toen was het een stuk makkelijker. Abraham sprak met God. Het moet voor Abraham toch heel wat makkelijker geweest zijn toen dan voor ons nu. Zou u denken? Hebben jullie gelijk als jullie dat zeggen op Catechisatie? Ik wil daar toch wat aantekeningen bij maken. Abraham is inderdaad een goed en heilig man. Maar je merkt dan alles dat hij leeft te midden van een wereld die van God helemaal niet wil weten. En hij is wel de drager van de belofte van God. Die machtige belofte dat hij tot een groot volk zal worden. En dat de Messias uit hem geboren zal worden. Geef daar maar eens gestalte aan. Ga er maar aan staan, zou ik willen zeggen. En in het vervolg van de geschiedenis wordt duidelijk... in wat voor wereld Abraham leeft. Dat is wel de wereld van Sodom en Gomorra... En we komen erachter hoe de situatie in die beide steden en ook in die andere steden, Adama en Zebuim en zoar gesteld is. Die vijf steden daar in de vlakte of tegen de bergen, zo heb ik het de vorige keer uitgelegd, die genieten een ongekende welvaart. Want die vijf steden, die pikten zo hun graantje mee van de karavanen die daar langskwamen op weg naar Egypte. Misschien was er wel een soort tol. Misschien werd daarover belasting geheven. En als je een graantje meepikt van die rijkdom, nou dan geniet je welvaart en rijkdom. En dan merken we dat het moeilijk is om die wilde... ...te kunnen dragen. Het zijn sterke benen... ...die de wilde kunnen dragen. Dat geldt ook voor ons. We zien in onze tijd... ...in ons land... ...wat de gevolgen... ...daarvan zijn. We zitten er toch allemaal middenin... ...in welvaart en weelde. We leven toch in welvaart en weelde. En als God het niet verhoedt... Dan doen we daar dapper aan mee. We leven er middenin. En we moeten niet menen dat, dat wij en onze gezinnen daar niet mee te maken hebben. Dat het aan onze gezinnen voorbij gaat. En dan weet ik wel, dan, dan wordt als het gaat om Sodom en Gomorra onmiddellijk het verband gelegd met zonden op seksueel gebied. En dan kun je makkelijk naar een bepaalde richting wijzen. Laten we daar maar voorzichtig mee zijn. Het gaat niet alleen om dat terrein van het leven. Het gaat om alle terreinen van het leven. Ook al heb ik een voorbeeld dat heel dicht bij dat eerstgenoemde komt. Amsterdam. We weten dat daar gisteren de gay parade gehouden is. Begrijpt u mij goed... Het gaat er hier niet om om mensen die een andere geaardheid hebben te veroordelen. We weten ook van verschillende hoe moeilijk het zij dat daarmee hebben. Maar laat ik een ander voorbeeld nemen. Een voorbeeld wat ook in Amsterdam gebeurd is. Zover is het in ons land gekomen. 2000 poedelnaakte mensen fietsten enige tijd geleden door onze hoofdstad. We hebben naakt stranden kun je nog van zeggen, nou ja, dat is een afgesloten gebied van een strand. Daar hoef je niet te komen. Maar nu hebben we ook een naakt stad. Dat mag niet. Je kunt hier niet zomaar ongestraft door Hasselt fietsen terwijl je geen kleren aan hebt. Dat staat in de Algemene Politieverordening. Dat is verboden. Maar kennelijk was er daar ontheffing voor gegeven. Waarom? Om de scharen die door de stad fietsten op verschillende plaatsen in de stad... door een beroemde fotograaf vast te laten leggen op de gevoelige plaat. Ja, daar spreken u misschien schande van. Dat is ongehoord, zegt iemand. Schandelijk? Zegt u dat? Wel nee. Wel nee, dat is kunst. Je doet er een cultureel sausje over en het mag ineens. Dat schokkende, dat mag. Alleen als je op de Veluwe woont of, of een enkele uitloper naar het noorden of naar het zuiden... Och, dan zeg je daar nog wat kwaad van, dan vind je dat gek. Maar je bent wel erg preuts als je daar vandaag de dag nog wat van probeert te zeggen. En dan heb je natuurlijk geen verstand van kunst. Dat krijg je ook nog over je uitgestort. Nou dan maar niet. Dan mag geen verstand van kunst. Maar de conclusie is dat het zo ver in onze maatschappij gekomen is. Daar laten mensen zich toe overhalen. En dan komt naar buiten wat er, wat er diep in ons mensen zit, in ieder mens. En dan hoeven we onszelf niet boven anderen te verheffen. Dan gaat het over ons, omdat wij geen haar beter zijn. En dan kom je ook met een schok tot de ontdekking dat als het zo ver gekomen is in onze maatschappij, dat er voor eeuwige waarden geen plaats meer is. Dat bij moderne mensen er geen vrees voor God meer lijkt te zijn. Dat hij geen enkele rol meer speelt. Vrees, niet in de zin van dat je bang moet zijn voor God, maar dat je eerbied hebt voor God. Voor zijn woord, voor zijn geboden. En Petrus heeft nog wel in een van zijn brieven geschreven dat God de steden Sodom en Gomorra heeft omgekeerd. Als voorbeeld voor hen die goddeloos leven. Ook vandaag de dag. En in ons land, dat merk je, dat proefje, zijn er steeds meer mensen die bewust zonder God willen leven bewust, zonder God. En die waarschuwing die klinkt in ons teksthoofdstuk ook door. En dan komen we er niet met het argument... dat mensen in deze tijd van God nog niet gehoord zouden hebben. Door de moderne media kunnen we dat argument niet volhouden. Maar wel merken we dat de vijandschap tegen het evangelie steeds groter wordt... en steeds scherper wordt... De waarschuwing voor ons allemaal ligt op de bodem van de dode zee. En de vraag is, wat doen we met die waarschuwing? Nemen we die waarschuwing ter harte? In vers 20 komen we erachter hoe erg de zonde geworden is in die beide steden. De roep. Zo staat er hier in ons tekstgedeelte van Sodom en Gomorra is groot. Ik heb al eerder gezegd dat die roep scherp uitkomt tegen de achtergrond van het verbond tussen God en Abraham. Aan de ene kant Sodom en Gomorra, aan de andere kant Abraham en God, het verbond tussen Abraham en God. Abraham de rechtvaardige, die weet zich van de Heere God afhankelijk. Hij weet wat, wat recht en gerechtigheid betekent. Wat dat inhoudt, dat moet hij ook gestalte geven in zijn leven. Maar de goddeloze wil van Gods gerechtigheid niet weten... Hij maakt de verhouding, iedere goddeloze maakt de verhouding met God kapot. Hij is spelbreker, hij of zij verbreekt de relatie met God. Hij beantwoordt niet aan het doel dat God met zijn leven heeft. Gerechtigheid en geroep, ze staan tegenover elkaar. Rechtsbetrachting en rechtsverkrachting. Gerechtigheid en, en slechtigheid. In Voorthuizen zeggen ze dan met een uitdrukking die ik daar geleerd heb. Men is ervan. Ik eis ervan. Ongehoord. En omdat het ongehoord is gaat God naar Sodom en Gomorra kijken. Hij wil zich op de hoogte stellen van het feit of het werkelijk zo ernstig is. Dat onrecht dat riep al naar de hemel. Maar de Heer gaat toch kijken. Dat doet hij wel vaak. Het onrecht dat Kaar in deed ten opzichte van Abel zijn broer. Dat bloed van Abel dat riep tot de hemel. En zo is het ook bij de torenbouw van Babel. Dat komt voor de troon van God en dan daalt God neer om te kijken hoe het gesteld is. Dat doet de Heer Jezus ook als hij de tempel reinigt. Dan gaat hij de avond tevoren eerst kijken hoe het daar gesteld is. Gods oordeel. Daar kun je van sidderen. En daar kunnen we het nodige op aan te merken hebben. Waarom dit, waarom dat. Hier leren we dat God niet oordeelt op een gerucht. Hij gaat niet op een gerucht af. Als God oordeelt en straft, dan heeft hij het zelf gezien. En dan is het nodig ook. En dan komen we vanmorgen onder de indruk van het geduld van de Heere God... God gaat eerst kijken en hij wacht tot het uiterste voor die met zijn gericht komt. En dan heeft hij zelfs geduld met de steden Sodom en Gomorra. Hij komt niet met zijn oordeel of het moet helemaal nodig zijn. God wacht tot het uiterste. En al die tijd staat Abraham daar voor het aangezicht van de Heer. de engelen... Die hebben hun gezicht al in de richting van Sodom en Gomorra. Die gaan die kant op. Maar de Heere God blijft nog staan. En Abraham ook. Daar staan die beiden. Een gewoon mens. En de Heilige God. En je voelt de spanning als het ware in dit Bijbelgedeelte. Wat zal er gebeuren met Sodom en Gomorra? Want er woont wel familie van Abraham in Sodom. Zijn neef Lot, weet u? En wat denkt u van al die mensen die daar wonen? Abraham heeft hen onlangs nog gered. Er is oorlog gevoerd om hen te bevrijden uit de hand van Kedorla Omer. En Abraham beseft het als daar nu op dit moment een oordeel overheen komt. Een oordeel van God. Dan mag je wel vrezen. En daarom wacht hij, Abraham wacht. Hij denkt niet alleen aan Lot, hij denkt ook aan al de inwoners van die vijf steden, al die mensen. En dan gaat hij voorbeden doen. Abraham gaat bidden voor deze mensen. Dan moet je wel moed hebben. Om voor die goddeloze steden te bidden, dan moet je ook ootmoed kennen om het zo op deze wijze te doen. Hij bidt nota bene voor Lot. Lot die hem in de steek gelaten had. Lot die het beste deel van het land gekozen had. Ik zou het anders doen. Ik denk dat, u, dat jullie ook anders zouden reageren. We zouden misschien zeggen van, kijk, dat is nou je verdiende straf. Dan moet je daar maar niet gaan wonen. Misschien zouden we er nog wel tevreden bij staan kijken, ook in onze handen wrijven. Kijk, dat komt er nou van. Dat komt er nou van. Doet Abraham niet. Abraham vouwt zijn handen. Abraham gaat bidden. En dan ontdek je opnieuw dat het een echt kind van God is. Als we naar onszelf kijken, naar onze gemeente... zijn er dan zulke mensen onder ons? Bent u zo iemand? Ben jij zo iemand? Ben ik zo iemand? Mensen die geen genoegen scheppen in het kwaad dat een ander overkomt, maar gaan bidden... De Heere geeft zijn kinderen handenvol gebedswerk. En dan merken we dat er ook vandaag de dag nog wonderen mogen gebeuren op het gebed. En ook al zouden we dat niet merken, de Bijbel zegt het: het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Gemeente, dat bepaalt ons bij onze Bijbelse opdracht. Zijn we bewogen met de wereld om ons heen? De wereld om ons heen, de mensen die in onze buurt wonen, die God niet kennen. Of denken we dat, dat smerige Amsterdam, laat maar. Of denken we die lui die hier bij ons in de buurt wonen, ach, we hebben het toch gezongen vanmorgen, je moet niet wandelen. Je moet niet omgaan met goddelozen, je moet niet met hen spreken. Abraham gaat bidden voor Sodom. Een stad die in feite ten dode opgeschreven is. Waar haalt hij de moed vandaan? Voor God staan. En bidden. En als Abraham een beroep doet op Gods rechtvaardigheid. U bent immers de rechter van de hele aarde. Dat bent u toch? Dat hebt u toch zelf gezegd? God aanspreken op zijn eigen woord. Abraham erkent het recht van God om te straffen. God heeft het daar nog niet eens over gehad. Zou u die vijf steden vernietigen terwijl er vijftig rechtvaardigen zijn? Het gaat niet alleen om Sodom en Gomorra, ook om die andere plekken. Zou u dat doen? Tien mensen, tien rechtvaardigen in elke plaats... Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Je moet er toch niet aan denken, Heere God, dat u de rechtvaardige met de goddeloze om, kom, ombrengt? Dat kunt u toch niet maken, dat, dat beluisteren we door deze woorden heen. Wat een moed heeft Abraham. En dan het antwoord. Ik zal de vijf steden sparen. Ik zal ze sparen omwille van die vijftig rechtvaardigen. De gemeente, dan begint het onderhandelen. Je zou erbij weglopen. Sommige mensen kunnen dat. Die kunnen scherp onderhandelen. Dat doet Abraham ook. Heere God, maar als er dan eens vijf aan ontbreken. Wat doet u dan? Zal ik de steden ook sparen? Als er dan maar veertig zijn. Of dertig, misschien zijn er maar twintig, of maar tien. Tot zes keer toe onderhandelt Abraham wat een goedheid van Gods kant. Wat is de Heere God, onge... wat is de Heere God toch geduldig, maar ook wat een ootmoed van Abraham. Tot twee maal toe zegt hij, ik heb het aangedurfd, ik heb mij onderwonden om tot u te spreken, hoewel ik stof en asban ben. Hij is maar een gewoon mens. En tot twee keer toe zegt hij, dat toch uw toren niet ontsteken, wees toch niet, word toch niet kwaad. Ik ben maar uw knecht. En dat laat de Bijbel nou keer op keer zien. Bidden. Bidden dat is pleiten op wat God is, op wat God van zichzelf gezegd heeft. En ook op wat God doet. Nog een keer. Om te onthouden. Bidden, dat is pleiten op wat God is. Op wat God van zichzelf gezegd heeft. En op wat hij doet. U bent rechtvaardig. Dan kunt u toch niet de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen. Dat kan toch niet. 10. Tien. Bij tien stopt Abraham. Verder durft hij niet. Omdat de Heere God het gesprek afbreekt. Zelfs die tien, die zijn er niet. Gemeente, realiseren we ons hoe ernstig dat is? Nog geen tien rechtvaardigen. Twee in elke stad, die zijn er niet. De voorbeden van Abraham, die betekent zoveel. De voorbeelden zelfs van Lot. Want dat merkt u als, als straks het oordeel voltrokken wordt. Dan zegt Lot tegen de Heer God, ach, dat kleine plekje. Laat me daar nou toch heen gaan. Het is niet de moeite waard om dat ook nog om te keren. Het is een pleidooi om Gods genade dat roemt tegen het oordeel. En die ene rechtvaardige Lot, die, die redt straks een hele stad zo hard. Niet op grond van zijn verdiensten, verre van dat. Maar omdat God krachtens zijn wezen meer tot vergeving dan tot gericht geneigd is. En ik denk dat de Heere God geglimlacht heeft om Abraham en dat onhandige gedoe van Lot. Hij glimlacht omdat hij zo graag heeft dat zijn knechten bij hem pleiten op zijn barmhartigheid. Die toch een sterkere realiteit is dan zijn toren over de zonde. God is zelf voortdurend op zoek naar een reden om geduldig te blijven. Beseft u dat? Beseffen jullie dat ook in jullie leven, in uw leven? Want genade bewijzen, dat is het liefste en het meest eigenlijke werk van God. Genade bewijzen. Maar als genade dan niet meer mogelijk is dan is het des te ontzettender als het gericht ten slotte losbarst. En dan moeten we beseffen, gemeente, dat God zelfs in zijn oordeel recht doet. Als blijkt dat die plaatsen één en al onheiligheid zijn, en als blijkt dat die plaatsen op geen enkele manier voldoen aan de roeping die God hen gegeven heeft, dan is God ook rechtvaardig. Dan draait hij de plaatsen om. Dan doet hij het onheil. Dan doet hij de boosheid ook radicaal weg. Abraham, hij staat voor de Heere God als voorbeter. Tien rechtvaardigen zouden die steden gered hebben. En dan denk ik aan een andere voorbidder. Jezus Christus. Hij is het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En daarom hebben we dat laatste bijbelgedeelte ook gelezen in het boek Openbaring. En daar staat van de Heer Jezus Christus geschreven dat hij, dat hij, dat hij staat als geslacht. De Heer Jezus... Hij heeft voor ons geleden en gestorven. Zo staat hij voor God zijn vader als geslacht. De Heere God breekt het gesprek af bij tien rechtvaardigen. Op Golgotha. Daar was het drie uur lang donker. Pikdonker. God was er niet. Maar die ene rechtvaardige die hing aan het kruis en die hield aan. Zijn voorbeden is niet afgebroken, die is doorgegaan, die is volkomen ook. En dan zegt hij het, terwijl hij aan het kruis hangt. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En tenslotte zegt hij, het is volbracht. Die voorbeden, daar kan God de Vader niet omheen. En dan zegt Jezaja 53 het zo mooi: dat, dat Christus onze allerongerechtigheid aan het kruis wegdoet. Waarom? Opdat wij zonen van Abraham zouden worden. Dat wil zeggen: in de voetsporen van Abraham zouden treden, rechtvaardig zouden zijn. Gerechtigheid Gods in hem. En dan mogen wij beleiden dat Jezus Christus de laatste van de rechtvaardigen is. Of, of laat ik maar zeggen dat hij de eerste van de rechtvaardigen is. De laatste en de eerste van de rechtvaardigen. En dan mogen wij ontdekken dat de Heer een recht is in al zijn weg en werk. En dat zijn goedheid in het gans heelal geen is. Werk kent. Zijn goedheid is grenzeloos. Maar we hebben vanmorgen ook ontdekt dat Gods goedheid niet eindeloos is. We zijn dus gewaarschuwd. Amen. Daar gaan we van zingen. Psalm 145, het zesde en het zevende vers. Psalm 145, vers 6. En vers 7...